dat Weider veel mensen heeft beïnvloed... met zijn tijdschriften, voedingssupplementen en fitnessapparaten. Joe Weider is 93 jaar geworden. Bondscoach Van Gaal heeft Adam Maher opgeroepen... als vervanger voor aanvoerder Wesley Snijder, die mist dinsdagavond het WK-kwalificatieduel van Nederland... tegen Roemenië. Snijder is niet op tijd hersteld van de liesblessure... die hij opliep in de wedstrijd tegen Estland. Het weer, in het zuiden nog wat natte sneeuw. Het is zo'n min 5 graden. Overdag droog en geleidelijk zon. Door de harde oostenwind voelt het erg koud aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Goedenacht. je luistert naar Nachtbrakers. En um, ja, je hoorde me even zuchten, want ik moet even helemaal tot rust komen. Omdat ik het vannacht met jou wil hebben over um, ja, die nieuwe regeling die er is. Want ik zat van de week de krant te lezen. En um, toen las ik het over die, over die nieuwe gele kaartregeling in het amateurvoetbal. In plaats van dat je een gele kaart krijgt, stuurt, uh, stuurt de scheidsrechter er gewoon 10 minuten uit. Om af te koelen. Maar echt gewoon even helemaal tot jezelf te komen en niet... Uh, heet gebakend het veld, overstampen. Nee, even aan de zijlijn zitten en even tot rust komen. En dit moet er dan voor zorgen dat er minder agressie is... in het, uh, in het veld met het amateurvoetbal. En nu dacht ik zo van, ja, maar helpt dat? Als je dan even aan de, aan de kant zit en even tot rust moet komen. Wat denk jij? 0800-1121. Ik denk dat het uh, ergens wel helpt. Omdat je eventjes, eventjes uit, die, uit het, het, ja, de, de wedstrijdritme komt... en even bij jezelf te raden kan gaan. Wat ik nou in hemel aan het doen? hemelsnaam aan het doen. Het is maar een spelletje. 0800 1 1 1. Wat denk jij ervan? Helpt het? Bel me hè. 0801121. 1, 1, 1. Uh, Vanmiddag uh, heb ik ook weer gevoetbald in de ijzige kou, dus ik hoefde niet echt uh, af te koelen. Ook niet, uh, ook niet eruit gestuurd. eruitgestuurd. Wel gewonnen trouwens. 3-2. Mooie wedstrijd. En na de wedstrijd vroeg ik mijn teamgenoten even wat zij van die regeling vinden. Danken ja, door die twee mannen. We hebben het toen net gespeeld. Gelukkig hebben we gewonnen. Maar wat doe je normaal als je een beetje gefrustreerd bent op het veld? Ik schreeuw heel hard, vaak. Heel hard. Ja, en helpt dat? Oh ja, het ligt heel erg op. <laughs> hey, want je hebt nu die nieuwe regel dat als je geel krijgt dat je dan 10 minuten langs de kant moet. Denk je dat dat helpt om af te koelen? Ja, ik vind het een hele goede regel. Al die heet hoofd in het veld dat is helemaal niks. En jij, ben jij uh, voor of tegen die regel? Ik ben er voor. Even afkoelen. Ik denk dat het uh, goed zal werken. En gele kaarten helpen toch niet echt in het amateurvoetbal. Nou, En je denkt dus wel dat het helpt als je voor 10 minuten uitrust. Bij de meeste mensen wel, maar bij de echte probleem voetballers waarschijnlijk niet. Want die weigeren misschien het veld uit te lopen. En Dan krijg je nog meer gezeik. Dan krijg je misschien nog meer gezeik. En jij, uh, Paul, wat denk jij ervan, van de hele regeling? Het lijkt mij te lang, tien minuten. Die, die, die regel van vijf minuten was toch uh, lang genoeg, denk ik. Tien minuten, dat is uh, kwart van de wedstrijd, kom op zeg. Nee, ik vind het geen, uh, geen goede regel. Maar je wordt wel rustig, toch, als je eventjes erbuiten staat? Zeker met dit weer, het is nu min 1 uh, of zo. Ja, maar als je na vijf minuten niet rustig bent, dan uh, ben je het na tien minuten ook niet. Toch? Dus, wat, uh, wat zeg je dan? Uh, gewoon die vijf minuten houden. En uh, gele kaarten, ja... Uh, ik, ik, hoe zien die eruit eigenlijk? <laughs> het amateurvoetbal is zeker het niveau waar wij spelen. Heb je niet echt gele kaarten? Nee, daarom. Dus, uh... Piet, lekker gespeeld vandaag. Het is koud, dus je had niet hoeven af te koelen. Gebaseerd. Je bent gebaseerd geraakt ook nog. Ja. Wat denk jij van die regel, van die 10 minuten regel? Met als je een gele kaart krijgt, denk je dat dat helpt? Nou, niet op ons niveau. Het gaat geen enkel zin. Wie moet dat dan doen? Ga jij, ga jij met het fluiten als speler en dan moet je de tegenstander de 10 tien minuten afsturen. Dat gaat toch niet werken? En wat doe jij als je uh, heet gebakerd bent in het veld? Schreeuwen tegen de rest van mijn spelers. Je medespelers? Ja, ik schop nooit eigenlijk. En helpt dat? Nee. Ja. Dat is gewoon lekker om even je energie eruit. Ja, je moet soms je agressie kwijt. Nee, Nou, Ik heb nog een keer geluk bij het spel. Je heb wel een gemaakt. Ja, ja, jij kan nog wel eens heet gebakerd zijn in het veld. Wat doe jij om af te koelen? Lekker douchen. Nee, maar in het veld, in het heet van de strijd. In, in het veld, in het heet van de strijd. Dan maak ik de mooiste redding die je maar kunt bedenken. Echt waar. Want jij hebt nu die regel dat ze met die gele kaartje 10 minuten eruit willen sturen in het amateurverhaal. Dat volg ik niet. Maar helpt dat, denk je, of niet? Eh. Uh, Vroeger, toen ik in de A voetbalde als junior, hielp dat wel. Want dan koelde ik wel af. Ik was een uh, heet mannetje en dan kreeg ik, schopte ik iemand uh, van achteren en dan kreeg ik uh, 10 minuten en dat hielp. En dan kwam je rustig het veld terug. Dan kwam ik weer rustig het veld in. Ja. Dus jij denkt wel dat die regel, uh, die, die regel, die nieuwe regel, gaat helpen. Ja, maar dan moet je wel toepassen en dan moet je hem ook als scheidsrechter gewoon durven geven. Ja, want dat lijkt me wel lastig. Zeker op amateurniveau. Dan is het meestal vader die, die, die, die fluit ja. of een teamgenoot. Ja, maar dat, dat die vroeger mijn vader grensrechten vroeger. en die was ook heel kwaad als een scheidsrechter. Uh, dat is denk ik niet, in de loop der 30 jaar is dat niet veranderd. Ben je ook wel eens heetgebakend in het dagelijks leven? Uh, op mijn werk, ja. Wat doe je dan om af te koelen? Uh, dan schreeuw ik heel hard en dan vloek ik even en dan ben ik het kwijt. Maar je moet wel even uit de, ontladen. Uit, ja, zeker. Ik hou het niet bij me. Nooit. <laughs> ja, afkoelen op het voetbalveld, maar ook afkoelen in het dagelijks leven. Hè? Wat doe jij als je boos bent op je werk of in de auto? Dat is ook heel erg als je verkeersergenissen hebt. 0800-1121. En uh, Bart, goeiedag. Bart? Ja, hoi, man. Hoi, ja, jij zit in de auto en uh, jij bent ja. keeper, hè, of niet? Ja, dat klopt. En jij dacht van, ja, shit, als ik dan uh, een overtreding maak en een gele kaart krijg, dan moet ik er 10 minuten uit. Maar wat moet er dan gebeuren met de keeper? Ja, ja, precies. Ja, ik vraag me af of dat een nieuwe moet keepen, of dat er een wisselkeeper in inkomt. Uh... Ja, ik denk ja, dat, ik dat er dan reis. gewoon... Ik denk, want ja, het idee is dat je dus met tien man komt te staan. Dus dan moet jij er gewoon, uh, gewoon uit. En dan moet de, nou, de laatste man of de spits, denk ik, gewoon op doel... Ja, maar dan vind ik de straf voor een keeper wel heel hoog als, je, als die 10 minuten eruit moet. Maar dat je ook gewoon een voetbal, dus een speler krijg je dan op doel die helemaal niet kan keeper. Ja. Ah. Dus ja. wat zou er dan moeten gebeuren voor de keeper? Ja, ze moeten keepers gewoon ontzien natuurlijk. dat zijn normaal vredeliefde mensen. <laughs> dus nee, ik weet het niet. Ik, uh, ik weet niet of er over nagedacht is. Nee, dat is wel een goede vraag. Ja, Ik wil nog wel eventjes uh, later deze show ook bellen met het uh, meldpunt. Want er is dus ook sinds dit weekend een meldpunt dat je kan bellen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uh, waar je geweldsdelicten kan melden op het voetbalveld. Dus misschien kan ik ze die vraag even voorleggen. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ja, en, ja. en, en uh, Bart, verder in het, uh, nou ja, op doel ben je, dus, nou ja, ben je trouwens. Ik denk dat je niet heel erg heet gebakerd bent, toch, in het veld? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben. Uh... Nee, volgens mij is een keeper meestal een beetje anders. Ja. ja een dus, beetje, uh, beetje de buitenbeentjes, hè? Ik heb ook tien jaar gekeept. Ja, ik, ik ben een beetje van de start type. Alleen ik kan alleen niet zo goed kiepen. <laughs> en in het dagelijks leven, want je zit nu in de auto bijvoorbeeld. Erger je daar wel eens? En wat doe je dan om tot rust te komen? Uh, maar ja, ik ben, ik ben wel wat... Ik, ik heb sinds kort een kleintje gekregen. En dan zit we wel alles in de auto dan vroeger. Want vroeger wilde ik nog eens mijn verhaal halen. Als iemand me afsneed of zo. Dan dacht ik... Uh, ik tegenwoordig... Ik, ja, tegenwoordig denk ik van nou, uh, ik stel wat tot team. want uh, een kleine man achterin is belangrijker. Ja. Dus uh, dan, dan geef ik mezelf eigenlijk 10 minuten uh, rust. Ja, in plaats van dat je bij het veld gaat staan, ga je gewoon in je auto eventjes rustig en dan, uh, dan komt het wel goed. Ja. Nou, top. Dankjewel Bart, ik ga je vragen stellen. Je. En, uh, en misschien weet de luisteraar het wel, hè? je mag altijd reageren op uh, wat, wat andere luisteraars zeggen. 0800 1121. en uh, ja, over, of die nieuwe regeling werkt. Met die gele kaart. Dus niet dat je gewoon alleen een kaart krijgt... maar dat je er tien minuten uit moet. 0800 1121. En hoe relax jij in het dagelijks leven? Frankie Goes to Hollywood zegt... relax, dat doet hij wel met een heel wild liedje... dus of je er nou echt relaxed van bent geworden, weet ik niet. Maar een goed liedje, dat is het zeker. Goedenacht BNN Nachtbrakers Radio 1. en uh, ja, Ik heb het met jou over die nieuwe regeling... dat je er 10 minuten uit moet bij het amateurvoetbal. En eigenlijk ook over hoe jij anders ja, afkoelt... in het dagelijks leven, op je werk... als je een ruzie hebt met je vriendin of met je vriend... of uh, in het verkeer, 0800 1121 Mark, goeienacht... Nou, ik heb nog een uh, bijdrage over op dat uh, verhaal van die, uh, van die op het sportveld. Ik zou ook zich uh, vijf minuten voldoende vinden. En ik denk dat het ook gunstig werkt naar de tegenpartij, want die wordt ook rustiger. Want als iemand net een rots op heeft gegeven. En wij hebben ze in ieder geval meteen door dat er meteen op stuk wordt gegeven. Ja. Dus dat het ook nog een rustige bijdrage is. Niet, niet dat iemand heetgemaakt in het veld kan blijven rondlopen. Nou ja, en hij is natuurlijk ook wel een, een wraakobject geworden. Dus stel dat ik jou heel hard neerhaal, dan denk jij van... Ha, ik ga je terugpakken, vriend. Ja, ja, precies. Dat ook nog, ja. Dus dat is wel een scherm. Vraag maar één af of de, of de zijlijnen rustig worden. Dus mensen achter de zijlijnen, want die zijn ook vaak zo opgefokt. Zeker bij het amateurvoetbal ook. Van die gillende ouders en noem maar op. Ja, die bemoeien zich er dan ook mee. Ja, dan word je toch ook helemaal zitten. <laughs> ja. Maar ben jij een heet type, Mark? Want uh, ik, ik heb je vaker aan de lijn in het programma en ik vind je op zich altijd wel relaxed. Nee, dat ben ik ook wel. Ja, toch? Ik kan wel. Ik kan slecht tegen oneerlijkheid. En uh, voor de rest ben ik vrij relaxed. Nou, Oké, okay. maar heb je zelf wel eens uh, dat je. Want, want jij hebt uh, wel gesport, toch? Ja, ik, uh, wat wel grappig is, ik heb uh, rolstokken gedaan... en dan moest ik er altijd uit voor vloeken. <lacht> Toen vond ik dat iets oneerlijk liep. En dan had uh, ik een hele strenge leraar. Die had vroeger ook het een en ander opgeget meegemaakt. Ja. Dat was best wel streng. En die moest je er meteen uit. <lacht> dat was wel grappig. Maar dat, dat werkte wel, want daarna was je rustiger? <lacht> nou, ik moest wel een paar keer uit. Soms een één keer. In één uur of zo. Dus. Ook niet altijd natuurlijk, maar... En uh, in het dagelijks leven, Mark? Ben je, ben je een beetje rustig of niet? Jawel, ik ben, ben vrij relaxed, ik maak, maak me niet zo heel druk en uh, ja goed, je kan uh, boos worden ja, nog weer als mensen echt oneerlijk of gemeen zijn, dan kan ik boos worden, of voor de rest denk ik, ach, laat maar, uh... ja mensen worden wel steeds gekker volgens mij. maar, ja. goed, dat... maar wat doe jij als je, uh, als je een beetje gefrustreerd of gepikeerd bent? Helpt het bij jou om even tot tien te tellen of ga je dan even heel hard, uh, of even naar buiten bijvoorbeeld, of juist dat vloeken? Nou, ik, nou, vloeken doe ik sowieso, want dat zou ik nu op de radio niet doen. Maar, uh, ja, bewegen gaat niet zo heel makkelijk, dus dat is uh, minder makkelijk geworden. Ja. Nou, een wijntje nemen, dat werk ik zelf. <laughs> en, uh, nou, dat doe ik niet overdag hoor, dus S avonds avond. Wat is, uh, maar heel even tussendoor, wat is je lievelingsgeldwoord? <lacht> Jij dacht dat ik erin zou trappen. Nou ja. Ik ben zo, re zo relaxed dat ik dat nog doorheb. Je mag wel, je mag. Ik vind dat je in principe alles mag zeggen hoor, op de radio. En zeker de Nederlandse ah, radio, daar doen we helemaal niet moeilijk ik over. Vind, ik vind het niet nodig. Ik vind het niet nodig. Ik hoef niet te bewijzen dat ik dat mag zeggen. Ik was nieuwsgierig wat het was. Radio. Oh, dat zijn hele standaardwoorden. Shit. Uh, nou, zoiets. Wat heel veel mensen gebruiken als je shielder laten te redden hebben je kent het wel. Ja, die scheldziekte, en, dat je alles eruit ziet. Ja, voelt. dat soort dingen. Ja. En uh, nee, en uh, ja, wat doe je nog meer om uh, af, ja, ik muziek wil helpen? En uh, ja, voor de rest Ach, is ook vaak een beetje. Proberen het van je af te laten glijden, ja, soms valt het ook niet mee natuurlijk. Nee, maar nee, nee. Heb, heb ik het meer moeilijk met mezelf dan dat ik dat probeer op andere mensen af te reageren. Ja. Dat werkt vaak nog weer aan voor rechter. Dus, Want dan gaan zij ook weer reageren en dan wordt het alles maar ja, erg. Ja, natuurlijk. En uh, humor is ook wel een goed wapen volgens mij. Absoluut, een beetje relativeren. In, in het, uh, ik ben heel goed geworden in het flauwe grappen maken. Om, het beken, en, om, het ook... om de, de, de situatie minder erg te maken en minder boos ja, en dan, en dan gewoon een ik... beetje... Om, om, om soms ook juist niet te doen wat mensen vragen. Zoals nou bij jou vind ik ook wel grappig. Want het wordt ook zo heel gestandardiseerd als je dan precies gaat doen wat mensen vragen. Ja, helemaal dat vind ik niet af. altijd leuk. Maar heel en, even terug naar uh, die regeling voor op het voetbalveld. Jij zegt dat gaat goed werken. Ik denk het wel. Misschien moeten we het in de, in de profvoetbal ook invoeren. Wat gebeurt in het ijshockey ook, dat was nog vergeten ja. in het verhaal. In het ijshockey doen ze het gewoon. Dan ben ik die tijden niet Weet ik niet precies in mijn hoofd. En Volgens mij dan hebben ze die penalty time, hè? En dan moet je drie minuten op, de, op dat reservebankje zitten. Ja, dat zal toch wel goed werken. Want anders dan mogen ze elkaar nog harder in elkaar. Ja, want daar mag je elkaar wel slaan, gewoon, hè, met ijshockey. Nou, bodychecken. Ja, ja. Veel meer fysiek contact. Mark, dankjewel. Oké. Okay. En fijne nacht nog, jongen. Ik ga zo meteen slapen. Dat vind je natuurlijk niet zo leuk om te horen. Maar het is ook een vormvereniging. Nou, probeer het zo lang mogelijk vol te houden. <laughs> Oké. Okay. Doeg. Dag Frank. Groesjes. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Yes. Radio 1. Op Radio 1, inderdaad. En uh, uh, elke week bel ik uh, met uh, Katlijn. Hoe zou het zijn met Katlijn? Meisje, dat heb ik in de kroeg opgeduikeld. En, uh, leuk meisje. Dus ik dacht, die ga ik bellen op de radio, maak ik een beetje indruk. En dan uh, kan ze ook meepraten over, uh, over het onderwerp van vannacht. En uh, ja, dat is vannacht dus, hoe hou je jezelf rustig als je boos bent bijvoorbeeld? Wat zijn de afkoelingsmethodes? Ik ga zo meteen ook bellen met iemand die daar verstand van heeft. Want uh, wij hebben natuurlijk allemaal een beetje zo van uh, die boerenslimheid. Wat we zelf denken, en wat bij ons werkt. Maar er zijn natuurlijk ook uh, workshops, anger management. Dat je een beetje onder controle houdt. Maar um, Katlijn, jij bent vast ook wel eens pissig, toch? Nou, om eerlijk te zijn, eigenlijk niet. Nee? Want ik heb een beetje. Ja, ik word nooit zo heel snel boos. Omdat ik uh, ja, een beetje het idee heb dat het toch niet werkt. Weet je, je helpt jezelf er gewoon niet mee als je echt de hele tijd pist, rondloopt of alleen maar negatieve dingen ziet en zo. Een beetje verspilde energie. Ja, zo zie ik het. Dus eigenlijk... oh. Ja, ik word niet zo heel snel boos. Maar als, als je ik boos wordt, ja, yeah. dat gebeurt denk ik echt eens in het jaar, dan gaat het echt goed mis. oh jee. Maar dan... Ja, dat is een beetje het, wanneer ik het echt het idee heb dat iemand me bijvoorbeeld echt gekwetst heeft, of echt iets heel erg naars heeft geklikt. Dan word ik wel snel boos, maar dan heb ik ook vervolgens dat ik er ook snel spijt van heb dat ik boos word op diegene. Dus ja... Ik probeer het eigenlijk gewoon niet te worden. Maar misschien ben jij wel uh, boos af en toe, maar weet je gewoon een hele goede manier om daarmee om te gaan en ook af te koelen. Ja, ja. Maar helpt er bijvoorbeeld dan iets zoals hardlopen of uh, even je rust pakken, sigaretje roken als je rookt of wat dan ook? Ja, dat wel hoor, ik denk dat wel helpt als je gewoon even op iets anders focust, dat je iets leuks gaat doen of gewoon inderdaad echt je afreageren. Ja. Ik heb vooral mensen keihard gaan sporten of... Dus ik wil gewoon echt even al die agressie eruit. Ik denk dat dat wel echt werkt. Even je kop helemaal leegmaken. Ja, precies. Heb je wel eens, eens een boos. keer uh, iets kapot ge geslagen of geschopt toen je boos was? Nee, dat heb ik niet. Nee, echt niet. Maar ik, heb wel, ik ken wel iemand die eens een keer zijn <laughs> uh, vuist vol in de muur heeft geslagen. in oh, een echt? Hoe dan? Ja. Nou ja, gewoon een soort van... Ik, misschien is het ook meer een mannending. Ik zie mezelf niet echt met een vuist de muur in... Of iets. Nee, maar die was zo pissend dat hij gewoon wap, vol door de muur sloeg. Ja. Een soort van, weet je, de eerste keer dat je, weet je iets kuts hoort, of zo meteen hop, drie seconden, heb je thuis erin en gipsen uh, gipse wandje. Gewoon een heel kort lontje heb je dan. Ja, ja. Ik je niet echt betwijfelen. Het heeft daar ook al mee te maken, met een kort lontje. Ja. Dat is ook nog een keer dat je daardoor ook niet echt je gedachten kan verzetten, omdat je gewoon meteen hop. Dat je gewoon hup, heel erg primair in. reageert. Gewoon bam! Ja. Ja. En, en wat denk je van uh, die voetbalregel, die nieuwe regel... dus dat je tien minuten eruit moet als je een fikse overtreding hebt gemaakt? Ja, op zich goed. Maar de andere kant, als jij lekker afreageert... door middel van beter te gaan voetballen... Ja. ja, maar ik denk dat maar heel weinig mensen het om kunnen zetten... in een positieve energie, hoor. Als ze achterstaan of als ze, nou ja, weet ik veel, weer een kans missen... of zelf een schop krijgen. Ja, ja, ja of ze zouden erop moeten trainen. Nee, ja, ik denk op zich wel dat het goed is dat je er even gaat. Ja, dat ik denk, denk ik ook wel verstand op nul. Ja, dan kunnen en... soort van met alle gipsen wandjes in. tikken. aan de zijkant. Dat we en gewoon langs de kant van het veld, ja. van het veld zo enorme gipsen wand neerzetten bij ja, elke amateurwedstrijd. Gewoon dat je dan even gewoon lekker uit, even een ander weer in. <laughs> Vind ik een goede katlijn. Hey, dankjewel dat je weer even mocht bellen. Als je nog naar de kroeg ja, gaat, bedankt. veel plezier. Thanks. En uh, volgende week weer denk ik hoor. Yes. Hey, jij veel plezier. Yes, dankjewel. Okay, 0800-1121. Gaat die voetbalregel helpen? Met 10 minuten afkoelen. Laat het me weten. 0800-1121. Sit back, relax, don't look for me. I'll take the back door. You'll never hear from me. Save your goddamn soul and be careful, see. Klappen hè, als je luistert. Billy King. Sit. Back. Relax. Je luistert naar Radio 1 en het gaat over... Uh, ja, eigenlijk uh, of je een driftkicker bent of niet. En wat doe je dan om af te koelen? Zoals ze uh, die regel nu hebben bij het, uh, bij het voetbal. Bij het amateurvoetbal gaan ze invoeren vanaf 1 uh, juni. En dan, uh, dan gaan ze kijken of dat een beetje werkt. Dus dat je in plaats van een gele kaart krijgt... eventjes tien minuten aan de kant staat. Even afkoelen, even de boel, de boel, even tot rust komen. 0800-121. Zometeen uh, bel ik even met Davy. Die heeft ingebeld en die is ijshockeyer. En daar hebben ze die regeling al. Dus die kan, het al, uh, kan er al wat meer over vertellen. Eerst ga ik eventjes naar mijn vrienden in Boyd's Bar. Bar. Bar. Ik denk dat voetballers het helemaal niet zo erg vinden... om tien minuten aan de kant te zitten. Dat ze het eigenlijk wel lekker vinden om even... Nee, maar ik denk, nou, ik denk wel dat het werkt je wordt gewoon echt weet je in de heat of the moment wordt je even tien minuten eruit gepakt net zoals vroeger toen je klein was dat je even tien minuten op de gang moest staan om af te koelen ja dan, dan koel je af en dan heb je even tijd om het te laten bezinken en daarna ben je weer gewoon weer ja, rustiger en geelkaart is ook een straf en niet een, een, een... ja maar ja, het is een straf maar het is ook zeker een straf dat je team moet tien minuten met eenmaal minder spelen ja maar ik denk dat het juist bij amateurteams dat het niet zo dat je yeah. nou je, volgens mij je haalt de angel eruit hè volgens mij want daar gaat het uiteindelijk om dat je ja, dat je, dat je haalt de angel uit, uit, uit die woede. Ja. Als jij heel boos bent, of je hebt een soort van agressie ja. in je... Ja, Wat doe jij dan om af te doen? Dan word ik groen he? en barst uit mijn ja, kleren. Ja, volgens mij ben jij gewoon nooit boos. Dat is niet waar, ik word, word wel eens boos. Maar, word je uh, verdrietig? Ja, maar huil, huil ik mezelf in slaap. Nee, als ik echt boos ben, maar ik kun, dan word ik boos om hele domme dingen. Bijvoorbeeld een die ik niet open <laughs> uh, Nou ja, dat, dat soort dingen, ja. daar word ik nog het ja, maar... meest boos van. En, maar ja, dan... of weet je wat er ook is? ochtends je teen stoten. Oh, daar kan ik zo boos van worden. Het is dus ook heel verdrietig, want dan, dan zoek ik wel een soort fysieke uit. Ja. Dus dan ga ik wel iets slaan. Nee, of ja, nee, maar... maar aan het eindigt dat ik mezelf blesseer. Dus ja, ik... maar weet je wat ook zo is? Als je dan je teen hebt gesloten en dan komen mensen naar je toe, want dan gil je nou auw! En dan komen mensen, oh gaat het? En dan heb je echt zin om die mensen te slaan. En vloeken. Ik en vloeken, moet zeggen, ik ben ja. Een dan, uh, hardgrondige vloek komt er dan wel eens ja. Wat doe jij ja. als je boos bent? Ja, ik zit er altijd al na te denken. Ik, ik, ik ben ook niet zo heel vaak boos. Je bent ook een goeierd. Ik ben een, een goeierd. Nee, als ik boos ben, ik weet niet meer. Ik denk niet dat ik met 10 minuten afgekoeld ben in ieder geval. Dat, uh, dat is bij mij. Als ik boos ben, dan duurt het wel heel even. En dan, uh, yeah. Maar ik denk ook gewoon, als je, als je iemand 10 tien minuten eruit ziet, dan benadeel je ook een heel team. Dus dat je dan ook de woede op je hals al afroept. Ik vind het een schuiferegel. Ha! Had niet gewerkt bij jullie. Nee, ik heb een vriend en, en die, uh, die had een keer uh, kreeg hij een rode kaart en uh, toen is hij de, diezelfde avond heeft hij de scheidsrechter opgezocht en die zijn naar hem thuis gegaan om verhaal te halen en toen was ja, hij geschorst door de Kamer verbeterd. Ja, dat is een toffe gast, ja, uh, ja, dus een, een toffe gast. Ja, ja. ja. gas. Maar kies. Uh, uh, dus ja, bij hem zou tien, uh, tien minuten ook niet werken. Dat duurde wel Bij ijshockey werkt het ook, hè? Dat is ook zo. Ja. Daar mag je ook heen. Hey. Hey. Maar ben je, ben je, is er een van jullie onlangs nog heel erg boos geweest? Nee. Ben je zelf wel eens uitge... Ik weet wel tegenwoordig, ik woon sinds een jaar in Amsterdam. En ik merk wel dat mensen daar een stuk agressiever zijn dan in het brave Den Haag, waar ik daarvoor woonde. Ja, je maakt dus, het verschil. Ja, ik, ik word echt regelmatig dat ik met mijn fiets op de stoep of zo... Ja, dat mag natuurlijk niet, maar goed. Maar dat je dan weer... Hey, ja, ik kan er niet eens nadoen, maar je, echt wordt, de huid wordt volgescholden, hoor. Maar dan vooral in het verkeer? Ja, kleine in het verkeer. Dier. En uh, vrouwen vooral. Echt uh, extreem intolerant. En word jij daar dan boos van? Nee, ik wordt ben dan altijd een beetje boos? perplex. Ik denk dat altijd... Jij schiet al nooit dat je sloffen. Nee, spartuurt. nee. Ja, ik dacht dat ik nogal opvliegerig was. Maar nee. wel nee. Wat doe jij als je boos bent? Uh, ja, ik ben een beetje een mietje. Ik ben niet zo heel snel boos. Ik vind eigenlijk alles leuk. eenhoorns, regenbogen. Ik heb een heel leuk leven, hè? Hoe kunnen wij jou nu boos krijgen? Ja, ik ben niet zo snel boos te krijgen. Probeer maar wat. Ik heb geen idee hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Uh, ja, als ik je sla. Uh, nou, misschien. Nou, proberen. <laughs> proberen het, is wel, dan. het is wel heel visueel misschien. Maar, <laughs> een stompje dan. Oh, ja, precies oh. op het spiertje. Oh. Oh, precies op dat tweede bordje. Oh, je hebt toch zo'n spiertje hier. Ben je nou boos? Nee. <laughs> oh. oh, die arme wieken. Je moet weten, het is een meisje van 1,65 of zo. Met, met rood-oranje haar en hij kijkt heel schattig. En Roelof is een stukje groter en ook wat zwaarder. En die, die slaat er dus gewoon zo, pap, op de schouder. Maar ze werd niet boos, hoor. Waar word jij boos van, 0800? 1-1-2-1. En vooral, hoe ga je daarmee om? Hoe koel jij af, zoals ze uh, bij voetbal nu willen gaan invoeren? Heb even 10 minuten langs de zijlijn. Davy, goeienacht. nacht. Goeie nacht. Goeie jij, uh, jij bent de ijshockey hier. Want daar hebben ze die regeling al dat je even moet afkoelen als het uh, even iets te heftig in het veld er naartoe gaat. Ja, inderdaad. Er wordt ja gewoon een penalty van uh, ja, afhankelijk van hoe zwaar je straf is. Maar welke, hoeveel, hoeveel minuten kan dat dan? Hoeveel, het kan variëren van? Het kan variëren van, uh, even kijken, nou, als je bijvoorbeeld een dikke knokpartij krijgt, dan uh, kun je drie straffen in één keer krijgen, plus tien minuten. Wow. En uh, je kan ook nog uh, wedstrijden geschorst worden, als het echt een massale knokpartij is, en dan kun je gewoon uh, twee, drie wedstrijden geschorst worden. Maar gebeurt dat vaak? Dat gebeurt wel eens, ja. Dus jij ja, ligt ook wel eens te knokken op de ijsbaan? Nou, nee, dat niet echt. Nou, vroeger wel, maar <laughs> tegenwoordig niet meer zo. <laughs> maar het kan dus ook zijn dat je een penalty time krijgt... dat je er maar twee minuten even op dat kleine bankje moet zitten. Ja, ja bijvoorbeeld als je, ik noem maar iets, iets doms... als iemand met de stick slaat, dan krijg je twee minuten. En helpt dat? Nou ja, de... Je krijgt, als je dat te vaak doet, dan krijg je natuurlijk gezeik van je team. Van, hé, uh, hey, uh, let nou eens op, want wij spelen de hele tijd met een man minder. Ja, dan dupeer je echt meteen direct je team. In plaats van dat je een gele kaart krijgt, daar heb je in principe niet zoveel last van. Nu ben je gewoon meteen eruit en dan zijn ze zij met een man minder. Ja. Ah, dus... dus als je dat te vaak doet, dan, uh, dan krijg je vast wel gezeur van je team. Ja. Maar daarentegen, ik weet niet of ze dat dan ook bij voetbal gaan doen, als er dan gescoord wordt... Dan mag je er wel weer direct in. Oh, dus als je bent, het is alleen in de aanval, of als er iets ja, gebeurt eh, dat er. Oh. Ze, ze noemen dat ook een powerplay. Dus het andere team die heeft dan ja, extra power door een man meer en. Ja. Oh, als je een wordt, mag je weer terug het velder. Ja, ja, wat ik, uh, ik toen net ook al zei tegen Bart, die ik uh, als eerste beller aan de lijn had. Ik ga straks eventjes bellen met dat uh, meldpunt waar je geweldsdelicten kan melden. En ik, ik hoop dat ze opnemen. Ze zeggen dat ze 24 uur, 7 dagen per week uh, uh, open zijn. Dan kan ik ook even deze vraag stellen. Hoe ze dat gaan doen als de bal, nou ja, in het goal ligt. Ja, nou ja, ik ben, ben ik wel benieuwd. Maar, nou, maar denk ja, je dat... aan, ja? aan de andere kant, wat ik net ook zei... Je bent dan na twee minuten weer. Dus als ik iemand echt vet hard beuk... die onthoudt dat wel. En die denkt van na twee minuten kom jij weer op het veld. Dus dan pak ik je dan. Oh, dan grijpt hij gewoon als jij weer vermoedend een uh, beetje uitgerust, iets minder uh, woede in je... weer op, het, uh, op de ijsbaan staat, grijpt hij gewoon de volgende keer. Ja. En een wedstrijd, ja. Een voetbalwedstrijd duurt ook anderhalf uur. Dus er is nog alle tijd om even... En te wachten tot hij weer terug het veld denkt. even een wraak te nemen. Maar gebeurt het nou vaak, die vechtpartijen en dergelijke, bij, bij uh, ijshockey? Ja, bij ijshockey gebeurt dat wel regelmatig. Maar het mooie is dat na de wedstrijd. sta je met z'n allen in de kantine en dan is er gewoon niks aan de hand. Wat gebeurt toch echt dat je, dat je elkaar wel op, op, op de bek slaat, toch? Met ijshockey? Jawel. Jawel. Wanneer heb jij het voor het laatst een, ja. <laughs> een klap ontvangen? Uh, dat is wel uh, een poosje geleden. Dat, dat gebeurt, uh, ja, als je jonger bent, dan gebeurt dat natuurlijk veel meer. Ja, ben je... Want dan uh, ben, ben je wat agressiever en... Uh... Onbezonnen. En, en het is ook een mooie uitlaatklep natuurlijk. Nou ja, want dat, daar gaat natuurlijk de uitzending ook wel over. Dit is dan een uh, regeling die nu deze week is voorgesteld en die ook ingaat uh, van de zomer. Dus dat je tien minuten aan de zijlijn moet, moet wachten. Maar ook in het dagelijks leven heb je natuurlijk vaak dat je wel met agressie te maken hebt of dat je zelf boos bent... En hoe kan je dan het beste afkoelen? Nou, als je echt van jezelf merkt dat je vaak boos bent, denk ik dat je het beste gewoon op een of andere vechtsport kan gaan. Ja. Gaat je boosmeter uh, af in de auto? Wat zei gaat je? Heb je een boosmeter naast je, dat hij dat gaat piepen als je te ah. druk maakt? <laughs> nee, sorry, ik zit in de vrachtwagen. Ja, ik moest okay. eventjes... Uh... Achteruit. Nee, ik moest afslaan. <laughs> okay. Dus de knippen ligt maar, maar je denkt dat een vechtsport het beste is om je, om je, ja, je agressie te botvieren? Ja, alleen dan moet je natuurlijk niet uh, de nieuwe barahari worden. Dat je het ook buiten uh, de ring gaat gebruiken. Dat je alles wat je geleerd hebt uh, in de sporthal, dat je ook gewoon op straat het, uh... Nee, je moet je gewoon lekker in de al doen. Ik denk dat als je vaak agressief bent, dat dat de beste oplossing is. Maar wat doe jij zelf bijvoorbeeld? Want jij zit nu in de vrachtwagen en heb je, ook, je zit veel op de weg dan denk ik, heb je ook ergernissen? Ja. Wat doe jij dan om tot rust te komen? Zet je dan een rustig muziekje op of zet je dan uh, zet je even het raampje open, frisse lucht? Uh, nou ja, meestal als ik me heel erg erger aan uh, andere automobilisten ofzo. Dan ga ik altijd heel erg toeteren en knipperen en, <laughs> en, en vervelend doen. Maar helpt dat? Helpt dat voor jou? Dat helpt voor mij wel, maar ik denk dat die andere automobilisten dat niet zo heel fijn vinden. krijg je nog meer agressie op de weg. Maar het helpt jou wel om een beetje te ontspannen, om een beetje die, die frustratie weg te, te krijgen? Ja. En als ik dan thuis kom, dan ga ik gewoon een dikke joint roken en dan is uh, alle frustratie weg. Volgens mij is dat de allerbeste manier om tot rust te komen, hè? Ja, maar je moet je wel thuis doen, hè? Niet achter het stuur. Nee, nee, We moeten geen gevaarlijke situaties krijgen. Een goede joint roken. Ik vind het een goede tip. Ik schrijf hem, ik schrijf hem er even bij. Ja, nou, ik denk dat dat... Uh, daar word je zeker wel rustig van. <laughs> dat denk ik ook. Dankjewel voor het bellen. Joe, fijne, fijne avond. Fijne nacht, Davy. Groetjes. Jo. Doeg. Zometeen ben ik dus even met Camille, die is van, uh, ja, die geeft workshops en die werkt bij de Driftkikker, dat vind ik een mooie naam. Maar die geeft dus workshops om rustig te worden, ook in het zakenleven en dergelijke. Eerst even rustig worden met Wouter Hamel en Lucky Fons de derde. When you were alone in the city. Ik draaide hem vorige week voor het eerst van Wouter Hamel en Lucky Vons de Derde. En hij heet Girls in the City. En ik vind het zo leuk dat hij een beetje Beatlesk is. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lenden. WNN Lende. Radio 1 <truimus> Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar. En uh, ik zei het toen net al, ik ga eventjes bellen met, uh, met, met iemand die er verstand van heeft. Wij hebben er ook allemaal verstand van natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen maniertjes van hoe kom je het best tot rust. Maar uh, Camille van Hoege, van Driftkikker, die geeft dus workshops waar je rustig van wordt. Een soort enge management. En ja, hij weet natuurlijk alles van rustig worden. En uh, hij heeft misschien nog wel wat tips. Camille, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik vroeg me dus af, werkt dat zo'n uh, zo tijdstraf bij voetbal? Dat je tien minuten moet afkoelen langs de zijlijn? Nou, ik denk dat het uh, uh, zeker kan helpen. Uh, als je geëmotioneerd bent, dan helpt het gewoon om je om even je afstand te nemen. En uh, soms moet het even met druk van buitenaf. Dus ik kan me wel voorstellen dat de KNVB deze regel in wil stellen. Ja, en dan moet je ook nog dan, uh, prf, ik noem maar wat, ademhalingsoefeningen doen... als je dan toch die tien minuten erbuiten staat... dat je weer rustig wordt in je lichaam. Helpt dat bijvoorbeeld? Uh, dat uh, zal zeker helpen, absoluut. Want ik denk dat je uh, juist die tien minuten wel eventjes moet gaan gebruiken om weer je, je focus op de wedstrijd te leggen en niet jezelf moet gaan leren, niet jezelf moet gaan oppompen uh, en uh, nog eens extra gefrusteerd uh, uh, gaat zijn, ja. uh, zodat je echt je focus weer op de, website, de wedstrijd gaat, uh, gaat richten. En uh, hoe doe jij dat dan, want jij geeft workshops, uh, woedebeheersing workshops onder andere, onder de noemer Driftkikker, wat, wat geef jij nou voor tips uh, als mensen dus, ja, last hebben van woedeuitbarstingen of ja, geërgerd zijn in het verkeer, ik noem maar wat? Ja. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat je uh, jezelf leert kennen. En dat je ook weet van jezelf dat je uh, explosief bent en dat je dat erkent. Dus je moet het ook van jezelf uh, uh, weten en van, dat dit een van je uh, uh, valkuilen is. Dat is natuurlijk, uh, je uh, zelfkennis is heel erg van belang. Mm -hmm. Maar op het moment zelf uh, is het uh, denk ik een van de grootste dingen, als je het niet trekt... ...loopt dan gewoon weg. En dat uh, lijkt een soort van zwaktepot, maar ja. uh, uh, uh, en heel veel uh, klanten die geven ook aan van ja, maar uh, dat is mijn eer na of uh, <laughs> en dan lijkt het net alsof ik toegeef. Uh, nee, je wilt daardoor de schade beperken. En dat is het doel. Je moet, het, uh, je, moet je doel in de gaten houden. En zijn en het er doel nog... is niet om eruit gestuurd te worden, maar het doel is om de wedstrijd te winnen. Ja. Nou, en dat is dan op een voetbalwedstrijd, maar ook bijvoorbeeld nou ja, op je werk, stel dat je heel erg irriteert aan, uh, aan iemand of uh, nou ja, je bent gewoon boos of uh, je hebt gewoon niet je emoties goed onder controle, zijn er nog huistuin en keukentips zoals uh, een kop thee drinken, ik noem maar wat, of uh, naar muziek luisteren waar je rustig van wordt of juist waar je ja. je woede even kan afreageren? Jazeker, ik denk dat, je, uh, dat het heel erg belangrijk is om, kijk er zijn twee verschillende manieren, Of, uh, of je, je boos worden is namelijk niet erg. Boos is, helemaal, is prima, want daarmee laat je ook aan de ander merken dat je het ergens niet mee eens bent. En dat uh, heeft tot een zekere hoogte. Is dat natuurlijk uh, prima. Uh, het gaat erom uh, wanneer de boosheid omslaat in woede, en woede is echt schadelijk. En dat ja. gaat, uh, daar ga je brokken mee maken. Dus op het moment dat je merkt aan jezelf uh, het kantelpunt van woede. Uh, van boosheid naar woede, ga dan gewoon eventjes inderdaad een kopje thee drinken of beter nog, uh, ga even naar buiten, even afkoelen, letterlijk in de buitenlucht, dan zorg je dat je, dan zorg je, dat je zuurstof krijgt, uh, frisse neus halen, en dan merk je dat je daarna uh, een kwartiertje later, dat je gewoon weer een stuk helderder nadenkt. En de, de, ook gewoon tot tien tellen denk ik toch, wat zeggen? Wat ze Abs wel zeggen ja. van tel even tot tien. Tel even tot tien, ja. En zo heb je nogal het niet Oh, die helpt niet, telt tot 10? Nee, nee, nee. Oh, nee, zo nee. niet? Vaak is het, 10 uh, uh, seconden is gewoon veel te kort. Dus uh, het gaat om het idee van, nou, je moet blijven even rustig. Maar dat is het punt, het is moeilijk om rustig te blijven. Zeker als iemand uh, voor je staat die zegt, nou, blijf even rustig. <lacht> en dan denk je van, ja, het is goed met je. Ja, precies. En uh, dan wordt de weerstand alleen maar groter. Dus je moet soms even een... Uh, een, een, een, uh, uh, uh, of een goede vriend moet even tegen je zeggen of je partner of uh, uh, uh, je collega gewoon: ga even naar buiten en uh, de KNVB hanteert dus nu uh, of je wil het drukmiddel uh, hanteren uh, uh, gele kaart uh, ga even afkoelen misschien dat ze daar nog een, uh, een uh, fase voor zouden kunnen plaatsen in principe van een, uh, eerst 10 minuten eruit en als het nog een keer gebeurt dan nog eens 10 minuten eruit met gele kaart ja, dus dan kan je toch misschien nog weer wat meer opbouwen. Ja, dat je nog een ander stadium tussendoor hebt. Ja. Van, het, van het afkoelen. En, ja. um, en qua muziek, want uh, heb je bijvoorbeeld... Ja, ik vind het wel lekker om of hele rustige muziek te luisteren... als ik, uh, als ik druk ben of, of, of boos ben. Of juist ook uh, echt heel hard, zoals Rage Against the Machine bijvoorbeeld. Dat is echt ja. een hard rock. Ja. Helpt dat? Nou, ik, heb, uh, uh, ik denk dat, uh, dat je rustiger... Des te beter dat moet je wel aanspreken uiteraard. En uh, uh, kijk, boosheid zorgt ervoor dat je een heleboel energie krijgt. En uh, die energie moet er op de een of andere manier uh, uh, gekanaliseerd worden. En iedereen heeft zo zijn eigen maniertje. En als dat uh, voor de een is, dat uh, misschien muziek uh, luisteren van Bach. En de ander zal het Rage Against the Machine zijn. En uh, voor iemand anders zal er weer iets anders werken. Uh, uh, ik denk dat iedereen zo zijn eigen persoonlijke succesformule heeft. Ja. En dat kan je ook echt leren. Oké, okay, nou ja, dankjewel Camille. Ik denk dat we het even eruit gaan gooien... met de Rage Against the Machine hier op Radio 1. Lijkt me wel Helemaal leuk. Helemaal goed. Yes? Dankjewel. dankjewel. Oké, okay, me succes wel. met je programma. Fijne nacht. Zo! Ja, even, even die agressie eruit, hoor. Killing in the name of Rage Against the Machine. What they told ya. And now you do what they told ya. Yeah. Jenny. Pff. Dat was me wel een nummertje. Dat zou je agressief van worden. Nou ja, het was eigenlijk een beetje bedoeld... om een beetje de agressiviteit eruit te gooien. Zo van een beetje luchtdrummen, springen, dansen... en dan helemaal rustig aan het gesprek met jou te beginnen. Nou, ik ben nu hyper, hoor. Ja? Ja. Ah ja wat moet. niet tegen zulk spel. Wat zei je? Ik kan niet tegen zulk spel. Wat voor muziek? Waar was jij rustig van? Van welke muziek? Ja, soul, R&B. Ja, ah, lekker. Hollandse hits. <laughs> Hollandse hits? Dat vind ik wel een, een stijlbreuk met soul en R&B. Die moet je toch aanpassen. Wat, voor, voor welke, voor, waar hou je van? Van welke Hollandse hits? Nou, ik vind Jantje wel leuk. Jantje Smit. En, en ik weet niet, heet hij nou Theelof? Die had een, een laatste eentje. Wie? Met, uh, het Schipperskind. Dat is een heel oud lied en dat vond ik ook wel mooi. Oké, okay. dat zegt me dan weer niks. Maar een... Uh... Ja, het gaat over, uh, nou ja, over afkoelen. Dus ja, met een plaat kan dat, met muziek. Jij luistert graag naar Sol en dan word je rustig van. Um, en het gaat over... Uh, ja, hoe kan je een beetje je frustraties kwijt. En Dat kan dus ook in zo'n plaat die je toen net hoorde... Rage Against the Machine met Killing in the Name Of. Maar uh, hoe doe jij dat, Jenny? Nou, wij hadden vroeger geen voetbal. Nee, we deden aan familiespelletjes, we hadden een 48 spellendoos, die ken jij misschien niet meer. Nee, maar wat, welke spellen zaten daarin? Mens, niet, ah. dame, halma, uh, schaken, ja. uh, Oh. noem de hele ruiten met uit maar op. <laughs> ja. En, en uh, daar gingen ze af en toe best heftig aan toe hoor. Maar Mens Erg Je Niet is natuurlijk heel toepasselijk als spel nu voor deze uitzending. Wat zei je? Mens Erg Je Niet, dat spel is natuurlijk wel grappig voor deze uitzending nu. Omdat het ook over erger gaat en afreageren. Ja, maar... In, uh, hoe heet het? Dat was, wij gingen niet op de bank zitten. Nee? Wat ging je dan doen? We doen voor een tijdje in de kast. Ah. Dan maar... mochten we niet meer spelen. <laughs> omdat jullie dan te druk werden? Nee, we sloegen elkaar van het bord af. En dan vlogen de pionnen echt door de kamer, weet je. ja. En, en uh, het, als je uh, te veel ging verliezen, dan, dan gooi je dat hele bord door de lucht. En deed jij dat ook? Ik ook, ja. En, en door af te koelen uh, zetten ze dus het spel terug in de kast... en mocht u niet ja, meer spelen? Het er niet meer gespeeld, werd er dan gezegd. <laughs> en, en toen dat... kocht mijn moeder een schoelbak. Ze zei: als jullie ze graag willen gooien... Dan doe je dat nog met een schoelbak. <laughs> ja. En dat ging wel goed? Dat ging prima. Oh, Ook als je eentje voor zijn harses wilde slaan, maar die vervelend deed. <laughs> ja, was maar wat uh, vroeger, Jenny. Nee, dat was spelen. Ja, ben, je nu, ben je nu nog wel eens opvliegerig of, uh, of, of gefrustreerd, kort lontje? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja. Ja. En dan? Ja, nu is het minder dan vroeger, hoor. Want vroeger, als ik dan erop begon te timmeren... stopte ik alleen als ik bloed zag. <lacht> nou. En nu, nu, loop ik, nu scheld ik flink uit. En dan loop ik weg. Ja, dat helpt wel, hè? Schelden, ja. vloeken. Maar dan voel je je wel een, een trut, hè? Voel je je slechter over dan, als je hebt gescholden... nadat je boos bent? Ja. Want die persoon die solliciteerde naar een pak slaag. Ja. Hoe oud ben je, Jenny, als ik vragen mag? Heel oud. Mag je niet aan een vrouw vragen, maar ik heb het toch gedaan al? Ja, maar als je antwoord krijgt, is het een tweede. Geef je nog iemand wel eens een pet? Nee, nee, nee. Oké, okay, dat is wel goed. Maar ik wat. Heb iedereen naar het huis uitgejaagd? <laughs> ja. Dus de uh, enige die kan pets kan geven is Angry Bird. Oh, dat is dat spelletje, dat computerspelletje. Hè? Ja. En dat hel helpt dat bijvoorbeeld een computerspelletje spelen om af te koelen? Ja, ik uh, speel hem elke avond voor het naar bed gaan. Ja. En, en uh, ik moet nu ergens een groot ei vandaan halen als ik overal drie sterren heb. <laughs> ja, ik ken het spel niet zo goed. Ik weet dat, dat je met Angry Birds is dat je met vogeltjes, uh, varkentjes moet kapot krijgen. Ja, het klinkt heel snel. Ja, die, dus. die, die vogels kregen flinke meppen, weet je. <laughs> Het zijn net bellen. <laughs> oh, wat grappig dat je zo vliegerig bent, Jenny. Ben je, ben je wel eens boos op mij geweest als je naar de radio luisterde? Nee, nee. Want uh, als ik slaap heb, ga ik gewoon slapen. Ja, man. ja, oké. Okay. Ik heb je de laatste keer gesproken toen je op vakantie zou gaan. Ja, ja. En heb je nog wat aan mijn tips gehad? Absoluut, ik heb uh, mijn vieze sokken naast mijn bed gelegd hoor. Mijn stinksokken voor tegen de muggen. En Hilbert? Nou ja, ik heb er niet veel geprikt door de muggen, dus ik denk dat ik wel wat aan gehad heb. Oh, dan moet je niet gaan sparen voor de volgende vakantie. Ja, zin in. Maar Jenny, uh, no, heb je nog een tip, uh, een afkoeltip voor mensen, zowel op het voetbalveld als, uh, als, ja, als daarnaast? Uh, uh, een bordspel dat staat je in de kast. En een veldspel. En zo, dan meet je die persoon eraf voor een paar weken. Dus jij denkt wel dat die regel, want daar, daar, dat is de aanleiding waar, waarom ik het heb over afkoelen. Dat is een nieuwe regel dat je in plaats van een gele kaart krijgt bij het amateurvoetbal, dat je er tien minuten naast wordt gezet. Jij denkt dat dat wel helpt? Ja, maar niet tien minuten, want dan gaan ze zitten drie, ze, ze drinken een, een slokje en een, doen hun veters goed. Ja. Stuur ze meteen naar de kleedkamer en zeg dat ze de, de komende drie weken niet terug hoeven te komen. Dat werkt nog beter, denk jij? Ja, dan gedragen ze zich van ja, want ze willen voetballen. Ja. Dus er worden engeltjes op het vuil. Ja, heel goed. Dankjewel Jenny voor ja, je belletje. Ik kan je niet alleen bij de amateurs zijn, want een, uh, ik, ik ken een voetballer die ook aan karate doet. Dat is gevaarlijk. Heb je die niet gezien op de Olympische, de Olympische spelen in Afrika? Nee, Afrika Cup. Waar zei je? Nee, heb ik niet gezien. Maar ik ga eventjes nog even door, Jenny, als je het niet de erg de vindt. De die heeft toen karate gespeeld met, uh, no, tijdens het voetballen. Ah, oh, dat weet ik helemaal niet. Ik ga even naar het gratis nummer bellen wat je, wat je, wat je hebt. Net zoals dit gratis nummer, 0801121. Maar het gratis nummer van de KVB, waar je geweldsdelicten kan melden. Dan kan ik nog even wat vragen stellen. Dus ik hoop dat ze opnemen. Ja, Jenny, is er mijn tip maar. Ja, ga ik doen. Een bordspel, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. WNN Radio 1 Nachtbrakers Frank van der Lende. Ja, dat uh, is dus een gratis nummer. En dat is van dit weekend ingegaan, dus dat ga ik even bellen. 0800 uh, nummer is dat. En uh, even kijken of ze, of ze opnemen. Want ze zeggen dat ze dus 24 uur per dag open zijn en 7 dagen in de week. Even kijken of je overgaat. Goedendag. Hallo. Hallo. Spreek ik met het uh, geweldsdelijk nummer? Ja. Echt waar? Ja, echt Frank. Want wat belt u namelijk? Ja, nee, inderdaad. Dat, dat is ook, maar ik, ik, ik, ik dacht ik krijg zo'n heel zakelijk uh, grijs mannetje aan de lijn, maar je klinkt heel vrolijk. Ik, ik, yeah, ik ben ook altijd heel vrolijk. Met wie spreek ik? Je spreekt met Frank van Radio 1 BNN. Oké. Okay. Ik had een paar vraagjes. Ik heb het in mijn programma over, uh, over die nieuwe regel die uh, van de zomer ingaat. Dat je dus 10 minuten langs de kant moet. Ja, weet je, dit nummer is om incidenten te melden. Ja, maar ik dacht... Als, dan... je, vra als je vragen over het nummer hebt, moet je even ons persvoorlichting bellen. Ja, hebben. nee, maar ik denk, jij bent gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week open. Dus ik denk, bel jou gewoon even. En ik had wat luisteraars die vragen hadden. Ja, maar voor vragen moet je echt ons persvoorlichting hebben. Maar weet je wat er gebeurt met de keeper als die een gele kaart krijgt? Moet hij er dan ook 10 minuten uit? Wij zijn voor incidenten op het voetbalveld, niet over de regels... Oh. Echt niet. Oh, jammer. Ik hoopte dus, uh, dat, dat u alles wist. Ik weet bijna alles. Oh ja. Ik vind maar het wel. En hier of de keeper ook een gele kaart vraagt. Nee, hier uh, nee, moet je. Of je ik moet het, het officieel of... doen. Hè? Ik denk, ik ga lekker ja, ondeugend maar... gewoon midden in de nacht bellen. Ik denk, het zal me wat. Ja. Maar als er echt wat is, zijn we er. Dat heb je gezien. Ja, nee, maar dat vind ik te gek. Want ik zag het staan in het persbericht. Ik denk, ja, die zijn echt iets op zaterdag wakker. zaterdag nacht wakker hoor. Maar heb ik je wakker gebeld of niet? Nee, ik zit hier helemaal klaar natuurlijk. Wat doe je dan? Maar er is toch geen voetbalwedstrijd zaterdagnacht? <laughs> hey, dit nummer is gewoon voor. zijn bereikbaar. Als je verder vragen hebt, moet je persvoorlichting bellen, oké? Okay? Nog één vraag? Nee. Ah. <laughs> wat, wat hey, weet ik je... Ik spreek brengt de verder. Ja, bij IJshockey... Succes met je programma. Dankjewel, maar bij IJshockey mogen de spelers weer terug in het veld als uh, er gescoord is. Mag dat bij voetbal dan ook weer? Persvoorlichting. Ah, ik denk probeer het nog één keer. Hé, best graag. Yes, jij ook. Fijne nacht. En lekker blijven, hè? Want er kan zomaar iets gebeuren op het voetbalveld. Ja, wij zijn klaar. zie Zo één minuut voor vier. Dankjewel. je wel. Zometeen nog een uur. Nachtbraak is nu al zin in. Blijf lekker luisteren. Eerst in NOS-je naam met Juri Stubenitski. En...